8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De terugvordering door de Belastingdienst in verband met vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen wordt stopgezet. Dat heeft staatssecretaris van Financiën snel gezegd. Zo'n 300 ouders zijn in de problemen gekomen doordat een gastouderbureau in Eindhoven centraal kwam te staan in een groot fraudeonderzoek. Achteraf bleek dat de hele zaak was gebaseerd op oude, achterhaalde informatie. Maar de toeslagen die de ouders ontvingen van de Belastingdienst werden wel stopgezet en ontvangen uitkeringen werden teruggevorderd. Na afloop van het gesprek met de ouders zei Snel dat hij erkent dat er veel is misgegaan en dat de ouders onrecht is aangedaan. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Homoseksualiteit is niet langer strafbaar in Botswana. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de anti-homo-wet uit 1965 moet worden opgeheven. Die wet is een overblijfsel uit het Britse koloniale tijdperk. Homoseksuelen konden tot vandaag een celstraf van maximaal zeven jaar krijgen. Iedereen thuis, aan de gasten hier aanwezig op de tribune, raadsleden, college. Wij gaan beginnen met de commissievergadering van dinsdag 11 juni. En dan beginnen we altijd uh, in de opening met de mededelingen. Heeft er iemand een mededeling over belangen en of betrokkenheid? Ik zie dat dat niet het geval is. Gezien de lengte van de agenda uh, heb ik het verzoek om uh, zo efficiënt mogelijk te vergaderen vandaag. Daarom wil ik met u eigenlijk de volgende afspraken maken. Uh, technische vragen worden in deze commissie niet beantwoord, maar kunnen schriftelijk worden ingediend en worden later door het college beantwoord. En waar mogelijk kunnen we wellicht een aantal agendapunten afdoen in één termijn. Dat zou prettig zijn en dat komt dan de snelheid wat ten goede. Zodat we niet tot middernacht aan het vergaderen zijn. Ook monitoren wij wederom de spreektijden om die ter evaluatie mee te kunnen nemen. Dan gaan wij naar agenda punt 2. Vaststellen van de agenda. Uh, nou, ik wil toch nog even terugkomen in de, in de opening, mededeling. Uh, waar is Martijn? Martijn is jarig. Van harte gefeliciteerd, Martijn. Ja, ja de heer Hendrik zelf. En uh, dan gaan wij uh, vragen of de commissie akkoord gaat met de agenda. Ik zie dat dat het geval is. Dan hadden we een aangemelde inspreker, maar die heeft zich teruggetrokken. Dus dat gaat niet door. Dan gaan we naar agenda punt 3. Uh, dat zijn mededelingen vanuit het college. En ik kijk even aan mijn linkerflank. Zijn daar mededelingen? Nee. Dan gaan wij naar agenda punt 4. Portefeuillehouder de heer Bluis. Korte inleiding. De verordening jeugdhulp is geactualiseerd. De belangrijkste reden is dat de gemeente bevoegd kan optreden... bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude in de uitvoering van de jeugdwet omdat de jeugdwet niet voorziet in het toezichthouderschap... moet dit in de verordening jeugdhulp worden geregeld. Verder zijn gerechtelijke uitspraken die betrekking hebben op de jeugdwet... voor zover relevant in de aanpassingen meegenomen. Het betreft onder andere voorwaarden voor het persoonsgebonden budget. Voordat de leden van de commissie het woord krijgen... krijgen eerst insprekers het woord. Zijn er op dit agendapunt insprekers in de zaal? Nee? Dan gaan wij door... ...met de leden van de commissie. En dan zou ik graag als eerste het woord willen geven aan uh, GBZ. Mevrouw van der Veld of mevrouw Kuij. Mevrouw Kuij, gaat u gang. Goedenavond. Ja, wat uh, GBZ betreft uh, zit een hamerstuk. Als dit de trend wordt, dan is dat natuurlijk uh, prima. Dan gaan wij uh, naar het CDA. Heer Metters. Hamerstuk. PVD. Duidelijk. Hamerstuk. Hamerstuk. OPZ. Hamerstuk. PVV. Verstandig en logisch besluit. Hamerstuk. PvdA. Voor de PvdA ook een Hamerstuk. Hamerstuk. D66. Hamerstuk. Hamerstuk en GroenLinks. Hamerstuk. Prima. Dan sluiten wij agenda punt 4 en gaan wij door met agenda punt 5. A en B. Legers, uh, gehandicapten parkeren en de tweede wijzigingsverordening van de belastingen. Wethouder Bluis, portefeuillehouder. De gemeente Zandvoort wil een kwijtscheldingsregeling voor de legers van gehandicapte parkeerkaarten en gehandicapte plaatsen voor mensen met een minimuminkomen. Op dit moment is die mogelijkheid er niet. Daarnaast mogen legers maximaal 100% kostendekkend zijn. Met deze tweede wijzigingsverordening Belastingen 2019... worden ten aanzien van een aantal artikelen uit de tariefentabel Legers... ...behorende bij de verordening Legers 2019 aanpassingen voorgesteld. De verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht... ...met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. Zijn er op dit punt insprekers in de zaal? Die zijn er niet. Dan gaan wij naar de commissieleden en begin ik met GroenLinks... De heer Keuning. Ik heb voor de rest geen opmerkingen, aanmerkingen. En wat er nu ligt vind ik een goed idee. En ik wil de wethouder ook bedanken. Dank u wel. Hamerstuk voor GroenLinks. Dan gaan wij naar D66. D66 gaat hier vanzelfsprekend mee akkoord. Dit is bij uitstek een voorbeeld van de positieve effecten van de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Uiteindelijk kost het Zandvoort een kleine 6.000 euro per jaar. Terwijl er veel... Minder valide mensen hier profijt van zullen hebben en daardoor actiever deel uit kunnen maken van de Zandvoortse gemeenschap en dat juichen wij toe. Dank u wel, PvdA. Dank wel, voorzitter. Ja. Uh, we hadden al van inwoners uh, verschillende malen de vraag gekregen... Uh, waarom de leesjes uh, niet gelijk liepen met Haarlem. We zijn heel blij met dit voorstel. En we hebben daar zelf als fractie ook al eerder vragen over gesteld. En uh, ik volg uh, wat dat betreft het betoog van mijn collega D66. Dit is bij uitstek een vorm van uh, wat een ambtelijke fusie moet opleveren. Uh, de beste service voor de inwoners, dat is de slogan van de Partij van de Arbeid. Ik heb wel nog een vraag, want... Um, uh, op welke wijze worden leesjes überhaupt tegen het licht gehouden in dit verband? Want dit, is een, dit staat op zichzelf, maar kan me zo voorstellen dat er meer leesjes zijn die op die manier tegen het licht gehouden moeten worden. En wellicht kan de wethouder daar iets over zeggen. Vooralsnog voor dit stuk, stuk akkoord. Dank u wel. PvdA, heer Van Tichelen. Oh. Uh, PVV, heer Van Tichelen. <laughs> Het gaat snel, hè? Gaat snel. Ik ja. ben aan het oefenen. Ja. Hij is ook sterk. Uh, oh ja, ik ben er even stil van, uh, voorzitter. Ja, alweer een overloper in de PVV. Dat moet niet gebeuren hoor. Nee, nee. Uh, uh, prima besluit waar we geheel achter kunnen staan. Uh, een hamerstuk wat ons betreft. Dank u wel, OPZ. Dank u wel. We hadden nog één vraag openstaan: schriftelijke vraag en daar hangt uh, ons antwoord even op af. Prima. Dan gaan wij door met de VVD, de heer Drommel. Dank u voorzitter. Ik begin met het laatste. Het is een ontzettend hamerstuk, maar we zijn wel met één vraagje nog blijven zitten. Dat is platzijde drie van vijf bij de argumenten. En wellicht kan de wethouder dat meteen toelichten. Halverwege de argumenten staat, de bijzondere bijstand kan echter geen kosten vergoeden die een voorliggende regeling uitsluit of afwijst. Duidelijk. En dan komt het, dit betekent dat inwoners met een zeer laag inkomen, die zijn aangewezen op een gehandicatenverkeerpaard, plaats of plaats, financieel gedupeerd worden. Die relatie met die voorgaande zin snappen wij niet en ook met die zin daarna niet. Graag daarover een korte uitleg als u wilt. Maar nogmaals verder een namenstuk. Dank u wel. CDA, de heer Mettes. Goede zaak, ik sluit maar bij de woorden van mevrouw Poster. Bondig verwoord, dank u wel. Hamerstuk. Dank u wel, heer Mettes. GBZ. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. Uh, prima plan. En uh, wij willen eigenlijk vragen of we dat niet verder kunnen trekken. Want uh, wij hebben hier in Zandvoort de Zandvoortpas, u wel bekend. En dat betekent dat mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm... ...aanspraak kunnen maken op bepaalde nou ja, extra vergoedingen... ...maar ook kwijtscheldingen. En als we dit nu op 100 gaan stellen en het andere allemaal op 120 hebben, vind ik dat we niet duidelijker op worden. En laten we eerlijk zijn, 100% van de bijstandsnorm, dat is niet veel. En eh, 120% van de bijstandsnorm is nog steeds niet veel. En ja, naar ons idee kun je dat beter dus op 120 zetten, dan trek je alles gelijk. Ik hoop dat ik daar een meerderheid voor kan vinden... En wat het zal betekenen, financieel natuurlijk, maar dat zal reuze meevallen, denk ik. Dan wil ik het antwoord van de wethouder ervan af. Prima, dank u wel. Dan uh, geef ik het woord aan wethouder Bluis op een, ik denk een viertal vragen die er gesteld zijn. Ja, er zijn vragen gesteld, ook door OPZ uh, over de, de, de kostendeckendheid en of het nog voor andere tarieven geldt. Ik, uh, ik denk dat uh, de, de vraag van de P, uh, Partij van de Arbeid, die gaat daar ook op in. Uh, de mate van kostendenkendheid wordt, wordt mede bepaald door de gemeente zelf. Dus, dus er zullen nog wel tussen bepaalde, Ik zal dat, uit, dat wordt wel uitgezocht bij de begroting, kunnen we dat wel naast elkaar zetten. Gekeken of daar nog grote verschillen tussen bepaalde leesjes zouden zitten. Dan kunnen we daar naar kijken. Of we daar ook een harmonisatie kunnen toepassen. Maar er kunnen gewoon verschillen tussen zitten. Dat, dat zijn uitgangspunten. Bij de rekening wordt het altijd ver, ver, verantwoord. Het is een, een hele ingewikkelde berekening. wat is nou kostendekkend? En hoeft, welke kosten bereken je dan wel en niet? Dus dat, dat, dat blijft tussen gemeentes altijd hele grote verschillen. Dat zie je ook wel eens op zo'n programma. Dan laten ze zien wat de verschillen tussen de gemeentes zijn. En alle gemeentesgroepen dat het kostendekkende tarieven zijn. Dus... Maar oké, okay, we zullen daar nog naar kijken en bij de begroting uh, daar ook nog uh, verder op ingaan. Um, de, de VVD, ja, volgens mij is het gewoon de argumentatie. Ja, misschien staat het gewoon he, mensen hebben een, die een laag inkomen hebben, uh, die, die, die, die kunnen dat niet compenseren. Ja, het staat misschien een beetje cryptisch omgeven. Ik zal kijken, als u behoefte aan hebt om een andere zin, dan zou ik graag uw voorstel willen hebben. Hoe we dat kunnen aanpassen, want ik kom er niet 1, 2, 3 uit van wat ik er dan van zou moeten maken. Maar misschien in tweede termijn dat u dat nog. Ja, ik begrijp uw reactie, want ik had exact dezelfde reactie. En ik weet ook niet hoe ik het beter kan. Maar ik had gehoopt dat u het iets wetens kwam. Maar ik, ik snap dit nee, gewoon niet. Dit heb niet. ik goedgekeurd namelijk, dus. Ja, dat. <laughs> <laughs> maar ik, ik bekijk er nog wel even naar, ja. Ik, ja? ik, snap de, ik snap de draagstelling van ja. het geheel, dus u hoeft er ja. verder niet uit te wijden. Als het niet echt heel anders is dan de eerste zinnen, zou ik dat stukje gewoon weglaten als ik u was. Ik, ik kijk er nog even naar. Dank u. Dan moet u het officieel eigenlijk amenderen. Uh, maar oké, okay, dan kijken ja, we. Heer, heer Drommel, dank u wel. Ter ja. voorkoming van de tweede termijn was ja. dit. Ja, ja heel goed. Goed ingegrepen, voorzitter. Uh, mevrouw Van den Veld over de 100 versus de 120 procent. Ja, het is nou eenmaal zo, dit soort uh, leesjes mogen wij wettelijk alleen maar met 100 procent. Dat geldt, ook voor kwijt, dat geldt al voor alle kwijtscheldingen. Dat is gewoon bij wet geregeld. Er zijn gemeentes die dat ook al anders hebben gedaan. Wat je zou verwachten. van Als je dan uh, vrijheid hebt in, in, in iets op 120% zetten. Dat dat zou mogen. Maar dat, bij leesjes, bij deze, mag dat dus niet. Dit is bij wet geregeld. Dus wij kunnen niet anders dan op 100% van de bijstandsnorm. Dus hoe graag u het ook zou willen. Dan zullen we terug worden gefloten door het ministerie. Dat geldt ook voor afvalstoffenheffing mogen we ook maar bij 100%. Dat is bij wet gereden. Dat was het. Duidelijk. Dan kijk ik nog even rond. Dan denk ik dat de vragen die gesteld zijn ook voor de PvdA wel beantwoord zijn. Uh, mevrouw Keur nog even, OPZ. Voor OPZ, is, voor OPZ is nu een hamerstuk. Voor OPZ is nu een hamerstuk. Ik ga ervan uit dat de heer Drommel ook al gemeld... dat het in feite een hamerstuk zou zijn na beantwoording van de vraag, toch? Ja, exact. En, de, voor en uh, de wethouder zei een tip over amenderen, eventueel van die laatste zin. En dat dus zullen we samen de even overwegen. Maar het is wel een hamerstuk. Maar het is wel een hamerstuk. Prima. Dan uh, hameren wij dit stuk af. En gaan wij door naar agenda punt, en dan gaan we door naar agenda punt 6. Uh, portefeuille heer Berendsen. Dus het al aan hier, ja. hier kan een kleine verschuiving plaatsvinden. Prima. Ondertussen doe ik even de inleiding om alle kinderen... Uh, het gaat om gelijke kansenbeleid, onderwijs voor de gemeente Zandvoort. Inleiding om alle kinderen gelijke kansen te kunnen bieden in het onderwijs. Zijn we als gemeente verplicht met de peuteropvangaanbieders en basisscholen afspraken te maken... over het met name financieel toegankelijk maken van voor- en vroegschoolse educatie aan kinderen... Uh, ...met een risico op een achterstand. Deze nota vervangt de huidige onderwijsachterstandennota uit 2014. Ook hier kijken we even naar de zaal of hier wellicht een inspreker voor aanwezig is. Dat is niet het geval. Dan gaan wij door met de leden van de commissie. En uh, gaan wij beginnen bij GBZ. Prima, mevrouw Kuijn. Ja, um... Wij vonden dit een goed stuk en een hamerstuk. Dank u wel. Even naar de overkant, GroenLinks. Dank voor het woord. Het is mooi om te horen dat het beoogd resultaat is dat alle kinderen gelijke kans krijgen in het onderwijs. Het is belangrijk dat alle kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. En het is fijn om te zien dat er met verschillende organisaties is gepraat over dit onderwerp. Dat ziet er wel goed uit. Hamerstuk. Dank u wel. CDA, heer Mettes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch een compliment maken voor de... Uh, voor de nota zoals die hier ligt, hij is duidelijk leesbaar. Hij geeft heel veel bruikbare info. Ik vind het een prima stuk, daar kunnen we wat mee. Uh, daarnaast uh, is de enige opmerking die ik maken wil, dat onderwijs betaalt zich altijd terug. Zeker als het om uh, uh, kinderen in zo'n jonge leeftijd gaat. Voor ons is het ook een hamerstuk. Dank u wel, heer Mettes. De D66, mevrouw Poster. Goed kansen en gelijke kansen hierop zijn extreem belangrijk voor onze partij. Wij gaan dan ook volledig akkoord met dit goede voorstel. Het is een duidelijk geschreven stuk waarvoor wij de auteur van Goetem... de betrokken ambtenaren en wethouder Berendsen bedanken. Ook wederom weer veel dank voor de zeer waardevolle input van de adviesraad Sociaal Domein. Prachtig om te lezen dat wij er in Zandvoort voor kiezen... ...om een andere benaming te hanteren dan landelijk, landelijk wordt gedaan. De naam gelijke kansenbeleid duidt op een zeer positieve benadering van een belangrijk probleem. De aangedragen oplossingen voor het eventueel dalen van het bereik laten dit ook zien. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Poster. Dan gaan wij naar overkant VVD. De heer Drommel. Dank u voorzitter. Ook wij vinden het natuurlijk een prachtig stuk. En ook wij hopen dat we hier wat mee kunnen, maar we hebben toch onze twijfels... Als ik kijk naar bladzijde 6, de risico- en kanttekeningen onder het laatste punt... dan is juist bij wat weer, weerbarstige gevallen, waar we natuurlijk altijd onze zorg over maken... ook met hetzelfde fenomeen wat tegenover me zit en naast mij... we willen er immers wat mee... dat we een intentieverklaring opstellen voor ouders die, wat, die er wat moeite mee hebben om hiermee mee te gaan... in de positieve zin. Een intentieverklaring gaan we dan opstellen voor die ouders en die ouders zullen dat te ondertekenen... En in hoeverre hopen we nu en verwachten we ook dat daarmee een omslag plaatsvindt, voorzitter? Want dat is nog maar de vraag, denk ik. Je kan zo'n intentieverklaring tekenen, of laten tekenen in dit geval. Maar het zit natuurlijk bij de inslag van die mensen zelf die het ook weer moeten tekenen. Hoe kunnen wij dwingen, dwingen hoe kunnen wij uh, ja, tot dwingen, uh, uiterst streng verzoeken dat die intentie ook inhoudt en waarde krijgt voor die kinderen waar we het over hebben? Daar maken wij ons ernstig zorg over. En dan gaan we dat subsidiëren en impulssubsidie onderwijs, dat doen we 40k per jaar, zonder enige verdere randvoorwaarden die we stellen. Uh, is daar enige koppeling tussen, want als we subsidiëren en stimuleren, daar zijn we natuurlijk voor. Maar er moet wat, wat meer zijn dan alleen maar stellen van het is een worst voorgehouden. Het moet ook werkelijk ergens toe leiden, dus zijn randvoorwaarden te koppelen denk ik. We kunnen wel alleen maar stellen dat dit een goed verhaal is en goede verlangens in zich heeft. Maar het moet wel ergens toe leiden en er moet wel enigszins, als dat kan, af te dwingen zijn. Mijn stem gaat steeds minder worden, maar ik hoop dat het nog lukt. Dank u, voorzitter. Dank u wel, heer Drommel. Uh, P van de A, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, er is al veel gezegd. Uh, de jeugd heeft de toekomst en complimenten voor het stuk. En daar, daar sluiten wij ons van harte bij aan. Want de wijze waarop het uitgewerkt is, is zeer helder. Dus een uitstekend voorstel. En in tegenstelling tot mijn collega van de VVD... vind ik met name ook de ouders verleiden om het hele pakket aan te nemen... Vind, vinden wij een heel goed voorstel. We vragen wel extra aandacht voor die communicatie ervan, ook door de gemeente. Uh, ook door de gemeente de communicatie daarvan goed opnemen. Daar, daar, daar de uiterste inspanning, dat, uh, dat zou wat ons betreft uh, de voorkeur verdienen. Uh, de intentieverklaring en in hoeverre uh, daarmee de omslag... Uh uh, ...kan bewerkstelligd worden. Ik denk dat je niet verder kunt gaan dan uh, verleiden. En ik voel er persoonlijk ook niet voor... ...om mensen met een uh, pin op de neus... Uh, te ...daarop te wijzen. We hebben wel een vraag... ...want er staat een, een, een stukje in de tekst... ...en die, die bevreemdt ons. En dat gaat om pagina 13. Daar, daar staat uh, in verband met het doelgroepenbeleid... Uh, ...een opmerking van de scholen... ...dat er een hoog percentage... ...vechtscheidingen en seizoensarbeid... ...in Zandvoort is. En er wordt een verband gelegd met jeugdhulp. Um, ik heb dat niet goed uit de tekst verder kunnen halen, dus ik zou graag van de wethouder een verklaring hierover willen. Zijn hier gegevens over? Zijn hier verbanden die gemonitord worden? En dat hoor ik dan graag. Verder vinden we het dus een uitstekend stuk en de, de, de, de beantwoording doet niet af aan het feit dat wij dit een hamerstuk vinden. Dank u wel, mevrouw Koper. Had u nog een aanvullende vraag aan mevrouw Koper, heer Drommel? Toch had het dank dat het ook te geven doen. Want wij. We zijn het inhoudelijk gewoon met u eens, collega koper. Maar en ik, ik proef dat u dat namelijk nou ook vindt, alleen met het teken van de intentieverklaring, gaat het voor de jeugd niet beter. Wel voor die ouders wellicht, want die zijn met het teken van de intentieverklaring af. Maar de jeugd moet toch geforceerd worden, gedwongen worden, geroepen worden om die scholing en dergelijke te volgen buiten de leerplicht. Ja, mevrouw Koop. Als ik daar nog even op mag reageren, de, mag. De, mijn collega zei het net ook al, het gaat natuurlijk om kinderen tussen de twee en de vier jaar. Dus we zijn volstrekt afhankelijk van de intentie van de ouders om te zorgen dat ze op die voor- en vroegschoolse educatie terechtkomen. En anders dan wat u zegt, ik geloof dat, dat je de uiterste prikkel kunt doen met een intentieverklaring en het, en het verleiden en de, de, de, de, de, de, de revenue daarvan scheppen voor de ouders. Maar ik geloof niet in dwang. Heer Drommel, wat zijn de revenuen? Voor de ouders. Volgens mij gaat het hier om, om kinderen met een risico op achterstandgebied. Dus ik denk dat we met elkaar uh, daar wel over eens zijn dat er enorm veel revenue zijn voor de ouders... als kinderen op tijd uh, in staat worden gesteld om achterstanden weg te werken... en daarmee een hele goede schoolopleiding uh, kunnen doorlopen. Heer Drommel, laatsta, laatste. Natuurlijk zijn die kinderen erbij gebaat, dat is zeker. Prima, dank u wel. Dan gaan wij door naar OPZ, mevrouw Keur. Voor OPZ is het een duidelijk en goed stuk, dus een hamerstuk. Dank u wel. PVV, heer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. <coughs> ja, op zich is het natuurlijk een hele nobel streven om achterstand te voorkomen en dan wel weg te werken voor zover er is. En een vroeg stadium daar dat aanpak is natuurlijk op zich prima. Ik heb wel een uh, taalkundige vraag en nog een oh, wellicht technische vraag. Maar dan word ik wel teruggefloten en dan gaan we dat schriftelijk afhandelen. Uh, pagina 3, paragraaf 1.1. Wie moeite heeft om zich de taal vaardig te maken, riskeert ook achterstand in andere vakken en vaardigheden in het onderwijs. Vaardig moet zijn eigen. Kennelijk is een stuk geschreven door iemand met een zij het lichte taalachterstand. Dus we uh, misschien graag corrigeren. Als uh, taalpurist uh, zou ik dat op prijs stellen. Is dat technisch? Nou, en wat was? is ook al technisch. Ja. En wat was uw technische vraag, heer Vertegen? Uh, pagina 4, de laatste zin. Uh, dit betekent dat naast alle ouders die geen recht hebben op kinderopvang via de Belastingdienst, ook alle ouders met een zandvoortpas en alle statusouders voor een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van peuteropvang. Houdt dit in dat alle statushouders ongeacht hun inkomen van het gereduceerde tarief gebruik kunnen maken? Immers op pagina 8 staat aangegeven dat statushouders zonder VVV-indicatie, VVE-indicatie sorry, een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Is dat niet in strijd met elkaar? Dat is inderdaad een technische vraag en die zal de wethouder dan ook schriftelijk gaan beantwoorden. Uh, voor de rest is het neem ik aan een namenstuk voor de PVV. Uh, dat dan weer wel. Prima, geef het woord aan de heer Berendsen. Er zijn in ieder geval twee vragen denk ik, aan u gesteld. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. <coughs> ik uh, begrijp in uh, behoudens dat kleine slippertje waar meneer Van Tichelen dan uh, de auteur op wijst. Denk ik dat het uitstekend stuk is. En de ambtenaar die zit daar, dus wat dat betreft uh, zij heeft kunnen luisteren uh, en de complimenten kunnen aanhoren. En dat, denk ik, dat geldt ook voor de rest van de staf die zich daarmee bezig gehouden heeft. Meneer Drommel, om op uw vraag even in te gaan. Leerplicht geldt pas bij vijf jaar. Dus dat is gewoon het eerste probleem. Dus zeg maar, we kunnen in die vroegschoolse opvang kunnen we wat dat betreft weinig sturen. En wat ik jammer vind is dat hij zeg maar er één ding uitpikt. En dat is die intentieverklaring. Terwijl er ook nog een aantal andere aspecten staan. Um, zeker als het gaat om, zeg maar, om zorg en de combinatie van zorg en onderwijs, uh, dan, um, dan kijken we natuurlijk uh, iets verder. Um, en dan is er een uh, goede interactie. En dat proberen we steeds meer te bewerkstelligen tussen enerzijds zorg en anderzijds uh, onderwijs. En ja, we kunnen die kinderen en ook de ouders niet aan de haren uh, zeg maar, naar een opleiding toe slepen. Uh, zo simpel is het niet. Uh, alleen, en ik ben het helemaal met mevrouw Koper eens dat we dat ook niet zouden moeten willen volgens mij. Maar we proberen natuurlijk wel al het mogelijke om, punt 1, die kinderen in beeld te krijgen. En uh, in feite de ouders dan toch te bewegen tot, zeg maar, uh, de vroegschoolse opvang en om daar gebruik van te maken. En ik denk dat dat de essentie is van het hele verhaal. Uh, volgens mij is dat de enige vraag, want de andere vraag, dat was, was denk ik de textuele vraag volgens mij. Ja, maar mevrouw ben, Koper heeft nog een vraag gesteld op pagina 13 over gegevens. Oh ja, die, ja. Uh, dit is, dat is wel aardig dat u daarop uh, op roept, want wat het over heeft, omdat wij zeg maar in die doelgroepdefinitie hebben we ook met, zeg maar, met onderwijs, hebben we nog eens nadrukkelijk gesproken, hè, van uh, is die, is die, die, die doelgroep is die nu wel juist? Nou... Daar kun je denk ik heel lang over twisten, hè? want uh, een hoogopgeleide ouder die geen aandacht besteedt aan de begeleiding van het kind, is die nou zoveel beter af als zeg maar, iemand die lager opgeleid is en wel heel veel aandacht besteedt aan het kind. Dus dat is een beetje arbitrair, waar ik ook zelf wel, uh, wel mee zit. En we hebben daar ook met uh, onderwijsinstellingen hebben we daar nadrukkelijk over gesproken. Hoe is die definitie nou precies? Nou, hij was nog veel scherper, dus we hebben onze eigen invulling er al voor een stuk aangegeven. En ik denk dat we, ja, we moeten het hier gewoon even mee doen. Of er, um, ik, ik weet zo niet of die cijfers paraat zijn over van, uh, van wat hier geschetst wordt, van hoe die aantallen nou precies liggen. Dus dat zou ik een technische vraag willen beschouwen. En daar uh, kom ik graag even dan uh, op terug. Uh, tenzij de ambtenaren het zo uit de hoogte weten. Maar... Waarbij het inderdaad zoals alle statushouders gebruikt gebruikt van VPE-subsidieerde bedienen. En later in de beleidsnoten gaan we ook de aankomende beleidsperiode, waarbij de statushouders een verlief naar inkomen staan. Prima, dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. En eigenlijk ook wel prima dat even snel die uh, vragen dan toch beantwoord worden, uitstekend. Uh, heer Drommel, zag ik dat u nog iets wilde zeggen? Ik hoopte voor een tweede termijn en daarna is misschien ook mijn termijn afgelopen. Dan is er nu, nu de tweede termijn, ik... want de heer Beretsen was klaar. Kijk, hartelijk dank voorzitter. Graag gedaan. Um, mij wordt een beetje verweten dat ik dit noem en niet alle andere goede dingen. U bent het, natuurlijk baat, dat u alleen de slechte dingen hoort, want daar kunt u wat aan doen... En die pluim wil ik u ook wel toewijzen van... ...de rest is heel erg mooi. Maar, maar ik ben... Ja, nee. Maar ik ben er niet klaar natuurlijk. Want... Uh, ...die intentieverklaring... ...dat u daarmee ook een, een stevig gevoel hebt... ...dat uh, de ouders gemotiveerd worden... ...om die 960 uur af te nemen... ...dat hoop ik met u. En ik wil daarmee ook namens de VVD... ...natuurlijk zeggen dat het voor ons ook een hamerstuk is. Mits u toezegt... Dat u dat gaat evalueren. Tot wij van u horen of die intentieverklaring heeft geleid tot datgene wat u en u samen hoopten. En wat ik ook hoop. Nou, in... heer Berendsen. Ik ben uiteraard graag bereid om, dat, om, dat, om dat, tot, dat toe te zeggen, want dat is ook in ons belang. Hè? En ik wil daar nog wel in verder in gaan, dat ik wil ook wel aan u aangeven van hoeveel mensen er echt eh, toegekomen zijn tot die intentieverklaring. Hè? Want dat is voor ons ik, ook belangrijke informatie. En eh, dan kunnen we daarna nog kijken van in, in hoeverre dan die, het ondertekenen van die intentieverklaring ook daadwerkelijk leidt tot een gedragsverandering. Dan heeft u volgens mij alle gegevens die u graag wil hebben. U gaat ook opvoeden, hartelijk dank. Dank u wel. Dan is uh, de conclusie dat het ook voor de VVD een hamerstuk is. Dus sluiten wij dit agendapunt en gaan wij door met agendapunt 7. En dat is de begroting 2020 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, oftewel Paswerk. Portefeuillehouder de heer Bernersen, die mag nog even blijven zitten. Het bestuur van het Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, Paswerk. ...heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2020. De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn in de ontwerpbegroting opgenomen. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020. Ik kijk nog even in de zaal of daar wellicht insprekers zijn op dit agendapunt. Die zijn er niet. Dan gaan wij... Het woord nog even aan de commissie en wilde ik graag beginnen bij GroenLinks. En dat wordt dan de heer Keuning. Dank voor het woord. Ik heb geen opmerkingen en ik adviseer positief. Dank u wel. D66. Uh, wij zijn ook positief. Voor een sterk krimpende organisatie is dit een, een positieve begroting waar wij graag mee akkoord gaan. Dank u wel. Uh, Partij van de Arbeid, mevrouw De Vries. Oh, de Partij van de Arbeid volgt ook de zienswijze, dat is positief. Dank u wel. PVV, heer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. De PVV volgt het advies van het college, wij adviseren positief. Dank u wel. OPZ, mevrouw Keur. Ook OPZ is positief. positief. Ik zie daar opeens aangeschoven de jarige Job. De heer Hendricks, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En speciaal aangeschoven om te zeggen dat dit wat de VVD betreft een hamerstuk is. Dank u wel. Heer Mettes, CDA. Het tekort van 10.000 euro is uitlegbaar en is ook voorspelbaar. De WSW-korting van het Rijk heeft daarmee te maken. En het positieve is dat er een operationeel resultaat is wat gestegen is. Dus voor ons ook een hamerstuk. Dank u wel, heer Mettes. En dan naar GBZ, mevrouw Van der Veld. Nou, zal ik het origineel doen? Hamerstuk. Hamerstuk. Heel mooi. Dan sluiten wij dit agendapunt af en gaan wij verder met het volgende agendapunt. Dat is 8. Portefeuillehouder is ook de heer Berendsen. Dit gaat over de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. GR Zuid-Kennemeland Bereikbaarheid. Hier hoort een, een inleiding bij. De bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, inclusief het mobiliteitsfonds, vormt samen met het verkeer- en vervoerplan het uitgangspunt voor de Zandvoortse mobiliteitsaanpak. Een belangrijk onderdeel van de regeling is het zogenoemde mobiliteitsfonds. De deelnemende gemeente stort hier jaarlijks een bij de start van de regeling overeengekomen bijdrage in. Het ontwerp, jaarverslag en jaarrekening 2018 wijken niet af van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad van Zandvoort over de bijdrage aan het mobiliteitsfonds. De bijdrage van de gemeente Zandvoort over 2020 is berekend op 116.250 euro en past binnen de kaders van de meerjarenbegroting. Tot zover de inleiding. Ook hier kijk ik even in de zaal of daar wellicht insprekers voor aanwezig zijn. Die zijn er niet. Dan gaan wij beginnen met het woord te geven aan de oude voor het OPZ, de heer Bouwberg-Wilson. Voorzitter, dank u wel. Uh, wij hebben een aantal vragen gesteld en die zijn wat gefragmenteerd beantwoord. Alle begrip daarvoor gezien de beperkte tijd. Maar voor wat betreft die ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling hebben wij nog geen beantwoording tegemoet mogen zien. En daar zouden wij graag alsnog om willen vragen. Zijn die vragen ergens in het ongereden geraakt, dan kunnen we ze met genoegen nog even aan u toesturen. Als het gaat om de bereikbaarheidsvisie, dan hebben wij een aantal opmerkingen. In de metropoolregio Amsterdam zijn er tussen 1990 en 2017 1 miljoen inwoners bijgekomen. En is het aantal toeristen verdrievoudigd. De verwachting voor de toekomst is dat het toerisme in de komende jaren nog... ...jaar nog met 30% zal toenemen en ook de nieuwbouw van 240.000 huizen in de MRA... ...zal tot een verdere toename van het aantal bezoekers met de mobiliteitsbehoeften richting kust leiden. Sanford trekt inmiddels ruim 5 miljoen bezoekers per jaar. Kijk je over diezelfde periode terug naar de infrastructuur en wat er daar gebeurd is, dan is dat een... Uh, een zeer bescheiden toename van de weginfrastructuur die niet past bij het uh, aanbod van verkeer wat daarvan gebruik moet maken. Uh, het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer is zeer nuttig en ook het verbeteren van de fietsroutes is wat ons betreft prima. Maar dat leidt wat ons betreft niet tot een fundamentele en structurele aanpak van de weginfrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer. Uh, en dan citeer ik een meneer uit deze raad, de heer Berendsen, die in 2017 de volgende opmerking maakte. Hij zei toen, het gaat niet alleen om het onderhoud van bestaande infrastructuur, maar meer om een integrale visie op wat er gaat gebeuren als er meer toeristen komen en als er meer in Zandvoort wordt gebouwd. Om die reden vindt hij het belangrijk om dit als een apart punt op te nemen in de agenda. Voorzitter, ik denk dat hij doelde op de bereikbaarheidsagenda... En die agenda die wordt in dit jaar, 2019, geactualiseerd. Ik denk dat dat een prima aanleiding is om eh, gezamenlijk met alle gemeenten die met diezelfde problematiek te maken hebben. En dat zijn dus Ruwweg, inclusief Harlem, alle gemeenten ten westen van de A9. Eh, om, die, eh, om dit punt op de agenda te zetten. En te splitsen in twee zaken. Korte termijn maatregelen, waarbij wij denken aan het bevorderen van de doorstroming. Door middel van... Eh, dynamisch verkeersmanagement en het bijvoorbeeld eh, plaatsen en of vervangen van bestaande VRI's door intelligente VRI's, de e vris maar er is ook meer nodig dan ons idee en daarom overwegen wij met een motie te komen om in ieder geval dit punt op de, uh, uh, de agenda te plaatsen waar het de bereikbaarheid van zuid kennemerland betreft en wij zijn benieuwd of de wethouder daar ...zich ook sterk voor zou willen maken en hoe hij dat wat hem betreft zou willen aanpakken. En dan zullen wij zorgen dat we hem daarbij proberen te steunen. En die steun die vraag ik ook aan de andere fractieleden hier aanwezig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Barton. VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. De VVD is altijd een groot voorstander geweest van regionaal samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Omdat bereikbaarheidsproblemen hier van Zandvoort alleen maar in de regio kunnen worden opgelost. Uh, recent zien we ook weer met de Formule 1 discussie dat de hele regio zich eigenlijk uh, druk begint te maken over de bereikbaarheid van deze regio en terecht. En voorzitter, tegelijkertijd zien we ook, uh, we hadden ondanks de Jumbo race dagen, dat eigenlijk de file drukte bij zo'n evenement niet heel veel drukker was dan een normale spits. Dus de drukte is niet alleen gerelateerd aan toerisme of aan Formule 1 evenementen, maar gewoon de reguliere ochtend- en avondspits uh, zijn problematisch. En in het verleden stond Haarlem altijd als filehoofdstad nummer 1 uit, uit de lijstjes. Dat was de, de meest grote filestad van, van het land. Inmiddels staan ze op plek 2. Maar het is een soort gedeelte eerste plaats eigenlijk met Den Haag. Mm. En al van de problemen, problemen zijn groot. Um, we zien ook in de analyse van die gegevens hoe komt het nou dat Haarlem zoveel file uh, heeft. Zoveel uh, dat er eigenlijk een rem op zit. En het heeft met name te maken met het ontbreken van een ringstructuur uh, rond Haarlem. Dat is een van de concrete aanleidingen geweest voor deze regionale uh, bereikbaarheidssamenwerking. Omdat we nou, er is flink wat geld nodig om zo'n ringstructuur af te maken. En voorzitter, daarom is het wel teleurstellend dat als je die jaarplannen leest van die regionale bereikbaarheid... dat eigenlijk die weginfrastructuurprojecten er langzaam een beetje uit verdwijnen. En natuurlijk is het goed dat we ook kijken naar openbaar vervoerbereikbaarheid... dat we kijken naar dynamisch verkeersmanagement, fietsparkeerplaatsen, dat is allemaal hartstikke goed... Maar bereikbaarheid in deze regio is een groot probleem dan alleen openbaar vervoer en fietsen. Dat is ook een probleem voor auto-infrastructuur. Die is hard noodzakelijk. Daarom heeft deze gemeenteraad voor mij bijna unaniem of unaniem... ...in het verleden ook een paar keer een wat scherpere uh, zienswijze uh, opgeschreven. En eigenlijk ligt het wat mij betreft, wat de VVD betreft... ...in lijn der verwachting dat we dat nu weer doen. Uh, maar misschien dat de wethouder eerst zou kunnen toelichten waar die belangrijke weginfrastructuurprojecten zijn gebleven in de jaarplanning. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de Maria-tunnel, inmiddels de Kennemer-tunnel, de ring rond Haarlem, de aansluiting van de zeeweg op de Randweg. Die, die projecten die verdwijnen langzaam een beetje. En dat, vind ik, dat vinden wij erg teleurstellend, omdat juist die projecten de grootste winst zouden bereiken voor de regionale bereikbaarheid. En natuurlijk staan er ook heel veel goede dingen in. De VVD vindt het heel positief bijvoorbeeld dat er veel meer aandacht is dan in het verleden over... Het aanhaken van de provincie, een regulier overleg uh, daarbij. Dat is hartstikke verstandig, want de provincie is een belangrijke partner in die bereikbaarheid. Dus dat is heel positief. Uh, en zo zijn er meer positieve dingen te verzinnen. Maar dit negatief punt zou ik toch graag willen benoemen. Het zou wat ons betreft qua ambitie een tandje bij kunnen. En ik hoop ook dat andere partijen bereid zijn om mee te denken over een wat scherpere zienswijze. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Hendricks. Uh, het CDA, heer Metters. <tankt> Dank u wel. Ja. Er wordt al jaren gesproken over het verbeteren van de bereikbaarheid en ondersteund door alle raadsleden, ook in vorige situaties. Uh, ik wacht even af wat de heer Bruno bouwberg Zo mee komt. Ik, ik weet niet precies wat die motie in gaat houden, maar als het gaat om het verbeteren daarvan en een oproep, zullen we dat zeker steunen. We kijken ook, we uh, zijn positief in elk geval, als het gaat om D66 die een aankondiging gedaan hebben voor de raadsvergadering op 2 juli, uh, dat zullen we zeker steunen. We hebben er op dit moment geen vragen over. Uh, uh, het is een duidelijk stuk. Ik zou veel meer willen, maar dat is op dit moment niet haalbaar. Wij vinden het daarom ook een hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan wij door naar voor mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, tuurlijk kun je heel wat willen op uh, mobiliteitsgebied. Dat willen wij ook als GWZ. Alleen het gaat hier over een, een jaarrekening. En dan kun je wel weer alles erbij halen, alles uit de kast willen trekken. Maar dan stel ik voor dat we beter een avond kunnen beleggen om de wensen van deze raadsleden uh, te verzamelen. Neer te leggen bij de portefeuillehouder, zodat die, zodat die het mee kan nemen naar het overleg. En niet hier. Uh, ja, volgens mij is dit niet het moment om het daarover te hebben. Interruptie. Het is een financiële afhandeling. U heeft een interruptie, mevrouw Van der Dat zat de ik uit te lokken, dat dacht ik al. De heer Hendricks. VTD. Ja, voorzitter, want het gaat niet alleen over de jaarrekening van het afgelopen jaar, maar ook over het jaarplan en de begroting van het komend jaar. En daar zagen mijn een opmerking op. Dat weet ik, dat heb ik ook gezien. Maar die, die afspraken zijn al gemaakt. Dus we zijn, ja, in mijn ogen wel. Maar dat kan de wethouder het beste beantwoorden. Ik, ik denk dat je daar gewoon uh, anders uh, mee om moet gaan. Hier moeten we dus eerder op inhaken om dit soort wensen naar voren te brengen. Heer Hendricks. Ja voorzitter, de deelnemende raden van deze gemeenschappelijke regeling wordt gevraagd om voor 15 juli met een reactie te komen over de begroting 2020. En ik zou graag zien dat daar meer aandacht komt in die begroting voor weginfrastructuur. Daarvoor zou ik graag een zienswijze willen indienen namens deze gemeenteraad. Dat is het punt wat ik net maakte, dus dat staat wel degelijk nu op de agenda. Namelijk dat wij voor 15 juli een zienswijze kunnen geven over deze begroting. En ik zou die graag iets ambitieuzer willen zien. Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog? Nou ja, u zegt het zelf al, het gaat om een begroting. Dus de besluiten zijn er al genomen. Willen we daar een ander besluit, dan zal die hele begroting moeten wijzigen. Dan zal er veel meer geld vrijgemaakt moeten worden. We moeten al meer gaan betalen. Dus ja, ik, ik weet niet hoe u dat dan financieel uh, uh, ziet. En ja, wij kunnen dat natuurlijk wel gaan indienen, zo'n zienswijze. Maar ja, de andere leden van het uh, regionale moeten het ook met ons eens zijn. Dus... Ja, ik, ik wacht toch even liever het antwoord van de portefeuillehouder af. Of ik daar goed in zit of niet. Dank u wel. GroenLinks, heer Elke Bali. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, wij zijn ook niet, uh, niet positief en niet kritisch tegelijk. Het klinkt een beetje raar. We zien dat er een groot, uh, groot probleem is rondom bereikbaarheid. Uh, dat komt nou eenmaal door de ligging van ons dorp, ons prachtige dorp. En we zien ook dat er... ...ontwikkelingen zijn. En we zijn blij met die ontwikkelingen. en zien ook dat het de goede kant op gaat als we naar openbaar vervoer kijken. Dus kijk naar het onderzoek over, de, over het regio net. We dus kijk naar wat er gaat gebeuren rondom uh, de, de, de verbinding per treinrichtingsantwoord. Dat zijn allemaal positieve signalen en het gaat de goede kant op. Maar we zien ook andere grote problemen. En ik denk het grootste probleem wel de samenwerking is in de regio. En eigenlijk hier een oproep uh, in, in deze commissie om ook de, ja, de raden in deze regio op te roepen... ...om nu echt een keertje samen te werken. Want we hebben nu met z'n allen één grote kans... En laten we die nou ook als, als regio uh, een keer pakken. Wordt al terecht gezegd de, de regio hier groeit en groeit alleen maar. Uh, ik kan u voorstellen dat mensen die hier in de regio gaan wonen... ook in Zandvoort willen gaan recreëren... en dat die mensen dan graag uh, ja, ook naar Zandvoort willen komen. Dus we hebben, we hebben daar ook echt voor in de toekomst een, een grote opgave. Of ik dan positief ben over het verhaal wat de heer Hendricks in het houdt, uh, dat niet zozeer. Ik denk ook dat je het op een andere manier moet zoeken. Ik denk ook dat je moet gaan kijken naar... Hoe kun je nou zorgen dat uh, je betrouwbare openbaar vervoerverbindingen krijgt? Een bus die over de weg moet kan nog steeds in de file staan waardoor die verbinding gewoon onbetrouwbaar is. Waardoor mensen gewoon niet snel van punt A naar punt B kunnen komen. Dus is er niet de mogelijkheid om soortig vervoer in deze regio te gaan uh, bekijken? Ik zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een tramverbinding. Uh, dat zou een optie zijn. Kun je daardoor zand wat ontlasten? Kun je zand wat ontlasten daardoor uh, betrouwbaarder maken. Want uh, een tram staat nou eenmaal niet in de file als het goed is. Als je dat goed regelt. Dus kunnen we daar ook niet binnen, dit, uh, binnen deze regio nou eens een op, oprecht naar gaan kijken. Ik weet dat het er vroeger altijd al heeft gelegen. Maar er is natuurlijk nu ook een kans om, om dat te onderzoeken. Het hoeft niet zozeer in wegen te zijn. Het hoeft niet zozeer in, in andere, allerlei oplossingen te zijn. Maar denk een beetje uit, uit de box. En, en kijk gewoon naar waar de mogelijkheden liggen. Um, gaan we dit derhalve afkeuren? Nee, natuurlijk niet. Want het is gewoon een, een, een, ja, een verbetering dan van wat het nu is. Dus uh, wat ons betreft een hamerstuk. Uh, in zoverre dat wij wel kritisch zijn over uh, wat er allemaal nog moet gebeuren. Dank u wel. Dank u wel. Heer Hendricks, nog even een aanvullende vraag. Ja, concreet. Ik deed de oproep net. Uh, zijn er partijen die bereid zijn om met mij mee te denken over wat scherpere zienswijze? Omdat wat, wat de heer Elge zegt, vind ik heel positief klinkt. Het is ook heel goed om te kijken naar openbaar vervoer en hoe we dat kunnen verbeteren. Maar ik heb een betoog gehouden dat het niet alleen op openbaar vervoer hangt. Bereikbaarheid is een brede mix van allerlei vormen van bereikbaarheid. En ik zou graag ook wat meer aandacht willen voor die bereikbaarheid over de weg. Uh, is de heer Elgebali dat met mij eens, dat dat een mix is van diverse vormen van bereikbaarheid? Heer Elgebali. De bereikbaarheid van Zandvoort zal altijd een diverse mix zijn van diverse vormen van bereikbaarheid. Alleen ik geloof niet in het feit dat met het aanleggen van een tunnel of extra wegen Zandvoort per definitie bereikbaarder wordt. Omdat ook die wegen en die tunnels, het is heel simpel, kijk bijvoorbeeld ook landelijk... Wanneer je meer asfalt aanlegt, uh, staan er ook meer auto's in de file. Uh, dat, dat, dat blijft altijd maar... Dat is, dat is gewoon een feit. U kunt er nu wel nee knikken, maar dat is gewoon onderzocht en dat is gewoon een feit. Je kan beter inzetten en kijken naar betrouwbaardere openbaar vervoerverbindingen... dan dat je extra wegen gaat aanleggen. En wat dat betreft, het is sympathie dat, sympathiek dat u ja, probeert om mij steun daarvoor te werven. Maar wij geloven meer in openbaar vervoer en minder in het aanleggen van wegen. Dank u wel, heer Algebali. Wij gaan verder met D66. Heer de Graaf. Dank u, voorzitter. Um, er is al heel wat gezegd door de diverse partijen. We maken ons allemaal uh, toch wel zorgen over de bereikbaarheid. Met name ook weer gericht op die uh, fantastische Formule 1. Ik wil in eerste instantie het CDA dank zeggen voor de uitgesproken steun voor onze motie van uh, 2 juli, de raadsvergadering. Ik ben ook heel erg benieuwd uh, de antwoorden van de wethouder op de vragen van uh, de heer uh, boberg Wilson. En ik zal de VVD nog niet tegemoet gaan komen. Dat wil ik toch even eerst wat breder bespreken binnen mijn fractie. En daar komen we bij u op terug. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft ook regionaal aanpakken van bereikbaarheid als een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. Met name dat regionaal samenwerken, omdat we alleen als we onze partijen om ons heen kunnen overtuigen van nut en noodzaak, dan kunnen we volgens ons bepaalde resultaten bereiken. Want het gaat niet alleen om de bezoekers van Zandvoort, maar zeker ook de, onze eigen inwoners die voor woonwerkverkeer Zandvoort uit moeten, het zijn met openbaar vervoer, het zijn met, met de auto of bijvoorbeeld voorzieningen als het ziekenhuis. Dus het is het is buitengewoon belangrijk dat we dat regionaal aanpakken en vandaar ook dat we de aangekondigde motie van D66 zeker de zullen steunen vanwege dat gezamenlijk optrekken. Als het gaat om een scherpere zienswijze, meneer Hendricks, dan vraag ik me af of uh, door dat eenzijdig scherp te stellen of je daarmee je doel bereikt. En ik ben ervan overtuigd dat we nu op het momentum mee hebben om die gezamenlijkheid op te pakken en daar voel ik persoonlijk meer voor. Ik wacht even verder de beantwoording af. Dank u wel, mevrouw Koper. De heer Van Tichelen, PVV. Uh, dank u wel uh, voorzitter de vraag die in ons gesteld wordt gaat niet alleen uh, over de cijfers maar ook over de beleidsvoornemens en uh, in, nu gaat het nu over Zuid-Kennemerland, maar op mra niveau wordt hier natuurlijk uh, ook al naar gekeken 2,5 miljoen inwoners in de mra 250.000 woningen 500.000 man erbij en heb je 20% meer mensen en ja, de, daar liggen al allerlei uh, opties, scenario's en plannen om een en ander uh, redelijk structureel uh, aan te pakken. Ik heb toevallig een paar dagen terug die, uh, die plannen mogen zien. Ik heb daar best wel vertrouwen in dat het uh, ook gaat lukken. Uh, in zijn algemeenheid uh, proberen mensen in het openbaar vervoer te krijgen. Dat is gedeeltelijk een illusie. 70% gaat met de auto naar het werk en 10% met de trein. Als je nou 10% van de automobilisten in de trein krijgt... Dan moeten ze van 10% naar 17%. Dan heb je toch echt wel een probleem met de ENS. Want dat gaan ze niet trekken. Dus uh, sommige oplossingen die mensen zien, uh, die, zien wij, die zien wij even niet. Uh, op zich uh, dit stuk, uh, wat ons betreft, een hamerstuk. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Berendsen. Er zijn een aantal vragen aan u gesteld. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat uh, bereikbaarheid uh, houdt ons allen bezig en dat is uh, denk ik een, een goed punt, want dat is belangrijk. Uh, belangrijk in deze regio uh, waar we niet alleen wonen en werken, maar ook willen recreëren. En juist in dat laatste denk ik dat afgezien van de inwoners die we hier hebben in Zandvoort, ook Zandvoort in, uh, in dat opzicht uh, zeg maar een belangrijke rol vervult. Ik denk dat het goed is dat ik u even meeneem naar wat ontwikkelingen die er, er zijn. We hebben natuurlijk te maken met de metropoolregio Amsterdam, waar wij als, als Westflank deel van uitmaken. En dat is denk ik in het verleden juist een, een bottleneck geweest. omdat. In, de, ...in het kader van de samenwerking van onze omliggende gemeen, met onze omliggende gemeente daar nog wel even wat aan schorten. En dat was niet alleen met Heemstede, Haarlem en Bloemendaal... ...maar dat geldt ook voor zeg maar, de gemeente Velzen en Beverwijk die zeg maar, in, in de Eimond zitten. En juist daarin zijn we denk ik nu op een, op een goede weg. Als ik kijk naar het contact wat ik heb met mijn collega's, als het gaat over bereikbaarheid, dan is die gewoon uitstekend. We zitten nog niet overal op dezelfde lijn, maar we begrijpen wel met elkaar dat we samen de problemen op moeten lossen. En dat is denk ik al een winstpunt ten opzichte van een aantal jaren geleden. En daarbij betrekken we ook nadrukkelijk zeg maar, onze collega's in de Eemond, omdat wij vinden dat wij gewoon als Westflank een duidelijke stem moeten hebben, en ik ben daar een groot promotor van, in die MRA. En dat is nou net even het euvel, want daar zijn wij eigenlijk niet vertegenwoordigd. Eh, daar zitten wel mensen in van de provincie, er zitten ook mensen van Amsterdam in. Er zitten wel mensen van Almere in en van de provincie Flevoland en van de vervoersregio en van de Haarlemmermeer, maar de Westflank is daar niet in vertegenwoordigd. We hebben toevallig afgelopen week, hebben we daar in, in, eh, zeg maar in ons regioverband verband nog eens even daar heel nadrukkelijk over gesproken... dat dat eigenlijk gewoon een voorwaarde moet zijn. Alleen het is niet zo simpel dat je je vinger opsteekt en zegt van ik wil daarin. Nee, daar moet je eigenlijk voor gevraagd worden. Dus daar moeten we voor lobbyen. Maar daar moeten we ook voor lobbyen bij de provincie. En ik kan me nog herinneren dat toen ik net aantrad, toen hadden we een eerste bijeenkomst met toen nog mevrouw Post. En die zei van ja... Het is wel aardig dat jullie aan mij vragen, van doe eens wat als provincie. Maar als jullie zelf niet eens zijn, van wat, moet, wat verwacht je dan eigenlijk van mij? En daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in. Dus wat dat betreft, ik denk dat wel dat dat het eerste winstpunt is. Dat we op dit moment met elkaar op een goede manier eh, samenwerken. En dan ook kijken natuurlijk naar die infrastructuur. Wat is er mogelijk en wat is er niet mogelijk? Eh, persoonlijk vind ik dat zeg maar, alle modaliteiten he, van transport, dat die gewoon aandacht verdienen. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar op de fiets toekomst kunt komen, want dat gaat niet werken, alleen met de auto gaat ook niet werken. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dus we moeten alle vervoersvormen, denk ik, dat we een kans moeten geven. En wat dat betreft eh, geloof ik ook heilig in ketenmobiliteit. He, je gaat een stukje op de fiets, je stapt in het, in het openbaar vervoer, of je gaat een stukje met de auto, maar dan moet je wel goede stallingsmogelijkheden hebben. Om bijvoorbeeld je auto bij een station kwijt te zijn, maar ook je fiets. He. En da daar zie je dan wel een rare crux in, want dan zegt de provincie als het gaat om fietsparkeren, dan zegt de provincie, ja, dat moeten de gemeenten zelf maar oplossen, want daar hebben wij geen geld voor. Nou, daar zal dus ook, zeg maar, tussen die oren bij de provincie zal volgens mij ook nog wel wat moeten veranderen. Ehm... Um, ik ben zelf binnen de regio eh, ben ik verantwoordelijk voor dynamisch verkeersmanagement. En eh, daar wordt het een en ander gedaan eh, door de provincie. We hebben nu sinds kort een volledig functionerend, goed functionerend eh, centrum in, in Hoofddorp, waar we zeg maar, met eh, de bereikbaarheid heel veel dingen kunnen regelen. En eh, we, kunnen, we hebben ook zeg maar, tijdens de, eh, de Max Verstopperdagen, hebben we bijvoorbeeld een centrum gehad op een circuit, waar we dus, zeg maar, direct eh, toegang hadden om te kijken van hoe lopen die verkeersstromen nou. En dan zie je hele eigenaardige dingen, want dan praat iedereen ineens over rotondes. En dat zijn nou net de dingen die we niet fatsoenlijk kunnen regelen in een dynamisch verkeersmanagement. Omdat daar geen camera's bij staan en omdat je dus die uh, dingen niet kunt uh, beïnvloeden. Ja, we zijn wel een heleboel, uh, we zijn wel bezig met uh, aanpassingen. En ik heb ook, uh, zeg maar recentelijk nog weer, en dat is dan even in afwijking op de begroting, heb ik gevraagd van... Er komen nu twee keer drie IVRI's. Hè? bij in zowel Haarlem als in Heemstede op de routes, maar niet bijvoorbeeld bij het station Heemstede-Adenhout waar die eigenlijk wel zou moeten staan. Um, sorry, heb je een IVRI, dat is dus een intelligente verkeersregelinstallatie, dus die je aan kunt sluiten op, uh, op ja ik zie hier wat, <laughs> ja, ja, sorry voor, uh, voor de afkorting. Ehm... Um, um, dus, dus dat, daar, daar wordt wel veel gedaan. Ook als we kijken naar fietsen, hè, dan praten we ook wel over nieuwe fietsroutes... maar we praten ook over verbre verbreding of verbetering van bestaande fietsroutes. Want dat is natuurlijk wel een, een probleem waar we nog eens even goed naar moeten kijken. Eh, als we kijken naar de infrastructuur, want daar zijn dan eigenlijk wat vragen over. Eh, er, is recentelijk, is er, zeg maar, er komt nu een onderzoek naar zeg maar, de Rotpolplein. Eh, daar daarop aansluiting zijn we ook bezig om te kijken van eh, die felse boog die moet er komen. Uh, en dat is in feite de noordelijke rondweg hè, van waar meneer Hendricks aan, uh, aan refereert. En ik heb onmiddellijk gezegd van ja, maar dan wil ik ook op de agenda hebben de aansluiting van de zeeweg op de randweg. Want ik vind dat dan een vervolmaking in ieder geval van onze route. Nou en daar ben ik hard aan het duwen en aan het trekken. En als u mij, zeg maar, eh, als u besluit om een motie in te dienen over dat gedeelte, dan zou ik zeggen, dan zou het mij dat helpen in ieder geval om dat duidelijk te maken nog eens een keer bij onze buurtgemeenten en met name dan bij Bloemendaal en Haarlem. Hè. We zitten daar met het westelijk tuinbouwgebied voor Haarlem, dus die zit daar gewoon nog te wrikken en, en, en, en te kijken van waar kunnen we dat dan doen. Maar dat zou in ieder geval wel helpen om dat nog eens een keer extra onder de aandacht te brengen van onze buurtgemeenten om dat te realiseren. Uh, ambities, ja. Een tandje erbij mag ook. Daar ben ik het ook van harte mee eens. Uh, we hebben net uh, natuurlijk onze voorzitter, dat was uh, mevrouw Sikkema uh, van uh, -Sikkema van, heem, uh, van Haarlem. En dat is nu Robert Berghout. En daar heb ik ook uh, tegen gezegd van, Robert, er moet een tandje bij. Want we hebben te veel ambities en het gaat te traag. En we hebben een heleboel geld beschikbaar, maar we doen er zo weinig mee. Dus ook daar wordt hard aan getrokken. En als u mij daar verder ook nog bij wil ondersteunen, dan is dat ook van harte welkom. Uh, ...even kijken, ik denk dat ik uh, de meeste vragen wel beantwoord heb, misschien niet zo in die, uh, in, die, uh, ja, in die typische vraag op antwoord... ...maar ik geloof wel dat ik met het algemene beeld wat ik geschetst heb, wel verteld heb waar ik mee bezig ben. Dat zullen wij uh, vernemen. Van de leden uh, is er behoefte aan een tweede termijn. De heer Hendricks, gaan we mee beginnen. VVD. Ja, dank u voorzitter. Ik hoor een, een enthousiaste wethouder... ...die ook aangeeft dat hij prijs zou stellen op een motie of amendement vanuit de raad. Daar zullen we hem graag in uh, tegemoet komen en ik hoor graag welke partijen daarover mee willen denken. Dank u wel. De heer Bouwberg-Wilson, OPZ. Ja, ik heb dat in de eerste termijn al aangegeven, voorzitter, dus daar, daar, daar komen we wel uit, denk ik. Ik wou nog wel even opmerken dat wij ook in ons raadsbrede programma hebben staan... ...dat we zwaarder op de samenwerking in de regio met als doel tot zichtbare resultaten te komen waar het gaat om het oplossen van bestaande knelpunten in de infrastructuur hebben besloten. Dat staat er gewoon in. Uh, en ik wil ook nog even refereren aan het standpunt van uh, oud, um, uh, oud uh, uh, raadslid. Nee, niet oud raadslid. Goed, het, mevrouw Post, laat ik het daar maar eventjes over, over ah, hebben. Gedeputeerde. Ja. Uh, Gedeputeerde, precies. Dat, dat schoot me even niet te binnen. Zij heeft gezegd, op het moment dat er eenheid van opinie in de regio is... dan mag u bij mij aankloppen... en dan gaan wij ons middelen, daarvoor middelen beschikbaar stellen. Um, en eigenlijk hadden we in 2010 volgens mij al een eerste, een eerste eenheid van opinie. En is er uh, bij de Binnen Duinland, uh, is dat ook nog een keer te, ter sprake gekomen. Dus ik heb de indruk dat wij op basis van... de te herzienen uh, en te actualiseren bereikbaar aangrijpingspunten hebben, om dat ook bij de provincie uh, op het bordje te kunnen leggen uh, wij zullen uh, met elkaar ons even verstaan denk ik, om uh, een uh, motie in elkaar te sleutelen die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de effectieve manier om samen met de regio gemeente uh, daar uh, tot een eenheid van opinie te komen dank, dank u wel voorzitter Dank u wel, heer Bouwberg-Wilson. Uh, wilt u daar nog iets aan toevoegen, mevrouw, meneer Berends of... Voorzitter? Sorry, heer Elkebali, GroenLinks. Ja, voorzitter, voordat Meneer Bouwberg-Wilson, wilt u even uitdrukken? Oh. Ja, dank u. Ja, voorzitter, voordat we teruggaan naar de wethouder... Um, heb ik nog een korte vraag. Ik, het kwam toevallig nog even op. Um, we hebben het natuurlijk over de samenwerking van, van de regio en de gemeentes. Nou helpt het natuurlijk niet dat uh, onze buurgemeente Heemstede... een eigenlijk doorgaande route naar Zandvoort uh, uit de navigatiesysteem en uit de, uit de routing haalt. Um, hoe, hoe ziet de wethouder dan die samenwerking als dit soort dingen wel gebeuren? Ik bedoel, uit het duurzaamheidsoogpunt oogpunt is het ook niet heel erg goed om auto's om te laten rijden... en um, een lange route te laten rijden richting Zandvoort. Dus hoe, hoe, zit, hoe ziet de wethouder deze, deze afstelling van de Langhorstlaan bijvoorbeeld in Heemstede? In de samenwerkingsbanden met de regio. Zijn er nog meer opmerkingen in de tweede termijn vanuit de commissieleden? De heer Bouwberg-Wilson, nog een Ja, nog ik ga nog even iets te zeggen over het uh, raadstuk. Uh, we zijn in ieder geval akkoord met ontwerpjaarsverslag in de jaarrekening 2018. Ook met de ontwerpbegroting en het jaarplan 2020. Voor zover daar niet betrekking op heeft wat we net hebben aangekondigd. Dank u wel, voorzitter. Is, kan ik dat vrij vertalen dat het voor de rest een hamerstuk is voor OPZ? Met uitzondering, die... Met uitzondering van deze punten. Prima, dank u wel. Um, heer Berendsen, aan u het woord. Ja, er zijn, wat ik net al even, als we praten over de infrastructuur, dan zijn er in het MRA-verband er worden er gekeken naar allerlei oplossingen. En onder andere ook naar de vertremming bijvoorbeeld van, van zuid angent wat mogelijk een oplossing zou kunnen zijn. Waarbij je dus zeg maar meerdere grote, grote, op grotere afstand van Amsterdam een soort van rondweg krijgt. Alleen ik vind dan wel van dat je die echt helemaal door moet trekken in feite naar Amsterdam-Zuid. Uh, op de specifieke vraag van de Lankoslaan Nee, ik heb natuurlijk tegen mevrouw Mulder, mijn collega in Heemstede gezegd... dat ik daar uitermate ongelukkig mee ben. Alleen eh, En als het alleen gaat om het verkeer van Zandvoort, dan vind ik dat ook geen goede oplossing. Want eh, het bijzondere is bijvoorbeeld als je vanaf de Randweg komt en je wil bij wijze van spreken naar, eh, naar, naar Hoofddorp of zo. Dan kun je ook aan het eind van de Randweg kun je rechtsaf en dan ga je door de slaan. Dus ik heb in, in, zeg maar, in de beschouwing die wij gehad hebben, hebben gezegd van als je eh, nou met IVRI's zeg maar aan de ene kant je stroom, je verkeersstroom kunt beïnvloeden... maar dan zou je in feite ook moeten kijken naar de herinrichting van uh, dat kruispunt. Hè. Nu gaan de twee banen gaan er in feite naar het punt van waar je niet naartoe wil... terwijl de twee punten, en die zijn dan ook vaak nog ongelukkig... tenminste, ik moet er altijd voor het rode stoplicht wachten. Ik weet niet hoe jullie het afgaat, maar dat heb ik altijd als ik aankom rijden... dat ik voor het rode stoplicht moet wachten. Maar uh, dan, daar moet je dan ook wat aan doen. En daar heeft ze ook wel begrip voor. Dus... Uh, ja, daar wordt wel kritisch naar gekeken. Alleen het vervelende is dat, zeg maar, dat is in feite voortgekomen uit inspraak van burgers.